Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hamas heeft opnieuw een groep gijzelaars vrijgelaten. Het zijn 17 mensen, onder wie 14 Israëliërs. Ze zijn tussen de 4 en 84 jaar oud. Onder hen is ook een meisje met de Israëlische en Amerikaanse nationaliteit, zegt de Amerikaanse president Biden. Later vandaag komen er nog 39 Palestijnen vrij die in Israëlische gevangenissen zaten. De laatste ruil is waarschijnlijk morgen, als er een einde komt aan de gevechtspauze van vier dagen. Onder meer de VS en Qatar doen een poging om de pauze te verlengen, zodat er meer gijzelaars kunnen vrijkomen. De luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus kan voorlopig niet worden gebruikt vanwege een Israëlische luchtaanval, meldt het Syrische leger. Vluchten naar Damascus worden nu omgeleid naar onder meer Aleppo. Vanaf de Golanhoogte zou Israël ook raketten hebben afgevuurd op gebieden rond de Syrische hoofdstad, maar die zouden zijn neergehaald. Israël heeft niets bekendgemaakt over raketaanvallen. Het land voert vaker aanvallen uit op Syrië vanwege banden met Iran, een aardsrivaal van Israël. PVV-senator Van Strien begint morgen aan zijn verkenning voor een nieuw kabinet... ...ondanks dat zijn naam wordt genoemd in een fraudezaak. NRC meldt dat hij door zijn vroegere werkgever wordt beschuldigd van oplichting en omkoping. Er zou ook aangifte zijn gedaan. In een verklaring noemt Van Strien de beschuldiging ongegrond. Hij heeft contact gehad met zijn partijleider Wilders en Tweede Kamervoorzitter Bergkamp... ...en hij zegt dat hij doorgaat met zijn werk als verkenner. Morgen ontvangt Van Strien de partijleiders Wilders, Timmermans, Gus en Jetten...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 Het weer is bewolkt met af en toe regen of motregen. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgenochtend gaat de regen in Limburg over in sneeuw. Op andere plekken blijft het langer regenen. In de middag en avond valt er in het oosten en midden van het land ook sneeuw die lokaal blijft liggen. Tijdens de sneeuw is het rond de 0 graden. In Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg... Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Heel een goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1569. Mijn naam is Benno Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Vorige week begonnen we met een Nederlandse, kerani. En dat doen we deze week ook, maar dan in een mannelijke vorm. Paul Vins en zijn dochter Rafri. En zij maakte de single Love on the Sunday Morning. Nou, ik hoop dat dat vanochtend ook zo voor jou was. Daarna komt een album van Russ Jones... At the Edge of Space. En dan even kijken, ja, deze meneer waar ik mijn naam uh, waar ik me steeds over struikel om zijn naam uit te spreken, Rijan uh, Duyon of zoiets. Nou kijk maar even op uh, Piecelradio.info. Daar staat de playlist. En dan uh, allemaal op zijn frans, uh, zoals ik het inschat. En dan gaat het allemaal vanzelf lekker goed. Goed, dat waren de eerste drie, de eerste nieuwe en dan moet ik even nichen. Zo, dat was even een niche. Uh, ja, moet ook gebeuren. Dan gaan we terug in de tijd. Vanaf eens even kijken. Vanaf Tony Sieber, en dat is track 11, is alweer terug in de tijd zitten we in 2019. Moment for Yourself. Nou, laat dit programma ook een moment voor jezelf zijn. En dat is een album wat komt van Sulfard. Dan gaan we naar het label AD Music uit Engeland. Een elektronisch muzieklabel. Met Beyond, Beyond Dreams van Dreamer Project. En eens even kijken. Nee, oh nee, het volgende uur komt daar nog meer van langs. En we gaan naar Canada. Daar zit François Couture. Met allerlei mensen. Met zichzelf ook natuurlijk. Maar met Isabelle Fortier. En trio Beaussoir. En Daar komt allerlei vrije muziek vandaan. We sluiten af met Anthony Baski. Peaceful Radio Printil... .info, ik zei het al, daar vind je alles terug. Veel luisterplezier! So much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.starparodi.com.